6 uur. Het NOS-journaal. Boot. Prins William en Kate Middleton geven jaarwoords. AOE leeftijd van 65 naar 66 jaar. Strippenkaart in juli bijna weg. <middels>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 Amsterdam en Rotterdam zijn tot nu toe de twee enige steden waar alleen nog met de OV-chipkaart kan worden gereisd. Het was de bedoeling dat de strippenkaart ook in Zuid-Holland al in februari zou verdwijnen. Maar dat werd opgeschort na berichten over fraude. Nu wordt de strippenkaart daar op 19 mei afgeschaft.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 Afgelopen zaterdag werden de auto en voordeur van het gezin beklad met verf. De politie onderzoekt de zaad en houdt extra toezicht... maar het gezin wacht het niet meer af en wil uit Utrecht verhuizen. Het kabinet stelt een nieuwe toezichthouder in voor woningcorporaties. Die moet onder meer toezien op de financiën... en op de naleving van regels voor staatssteun. Daarnaast moeten corporaties een scheiding aanbrengen... tussen de taken die ze met staatssteun uitvoeren... en commerciële activiteiten zonder die steun. De nieuwe autoriteit wordt de opvolger van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, maar krijgt meer bevoegdheden. Naar aanleiding van allerlei incidenten rond corporaties had het vorige kabinet al plannen voor een nieuwe toezichthouder gelanceerd.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 De Nationale Recherche heeft in twee woningen in Amsterdam zo'n 1700 kilo hash ontdekt. De drugs waren verpakt in tientallen kartonnen dozen en hebben een straatwaarde van meer dan anderhalf miljoen euro. Verder vond de recherche zo'n 36.000 euro aan contanten en een pistool. De politie heeft een man van 18 in een van de woningen aangehouden. En dan nog het weer. Vanavond in het zuiden enkele buien. Vannacht blijft het droog met minimaal rond 9 graden. Morgen, Koninginnedag, veel zon. Het wordt dan 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige noordoostenwind. En aan het eind van de middag in het zuiden is er een kleine kans op een bui. Ook zondag en de dagen daarna overwegend droog en periode met zon. ANWB verkeersinformatie. 36 files nog... 150 kilometer bij elkaar opgeteld. Drukt is het nog steeds in het midden en in het zuiden van het land, zoals op de A2 naar Maastricht. Tussen Maastricht, Haak Airport en Maastricht staat 6 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda, 4 kilometer bij Dordrecht. Op diezelfde A16 vanuit Breda, verder naar Antwerpen. E19 heet het dan. Tussen Loenhout en Antwerpen staat 15 kilometer. Geeft veel vertraging. A29 naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp 3 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. En de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 Good thinking. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Hele goede avond. Vrijdag 29 april lintjesregen, ook voor onbekende Nederlanders. Voorbereidingen op koninginnedag op 30 april en natuurlijk hebben we aandacht voor de wedding. Na schatting 1 miljoen mensen stonden er langs de langste route van de bruidstoet vandaag in Londen. En voor wie geen zin had om urenlang achter een dranghek te staan. was het café een goed alternatief. Verslaggever Matthijs van de Wiel zag daar de kus op televisie. In uh, alle pubs die open zijn. staat natuurlijk wel de televisie aan met de bruiloft. Sommige pubs zijn ook versierd met vlaggen. Maar dit uh, café, koffiehuisje, heeft echt uh, uitgepakt. Het café heet Café Diana. En de, de eigenaar die komt oorspronkelijk uit Irak. Hee, uh, named it after Princess Dana because the Princess Dana lived opposite the shop. Café zit uh, tegenover de plek waar zij woonde. Hij zag haar een keer toen hij bezig was met de verbouwing en toen bedacht hij, ik geef het haar naam. I think. Uh... Princess Diana got de plaats helemaal. She's gonna be very proud about William and his uh, wife Kate. Ze zou erg trots zijn geweest op William en Kate. Ja, yeah, and I think it's a glorious day. And het grootste feest dat voor Groot-Brittannië. A lot of people very happy about the marriage here. En op de stoep voor het café ligt uh, een rode loper. You've got people inside, people here, people. Heel veel mensen hebben hier staan kijken op straat, staan kijken naar het scherm boven de deur. Het heeft buiten dus een televisie gehangen en uh, de gevel volgeplakt met uh, foto's van uh, William en Kate. En naar binnen hangt er een, een groot scherm. Mensen wachten op... De kus. I thought her dress was gorgeous. She just looked like a princess. Beautiful, beautiful, really nice. Echt heel erg mooi. Um, it was really good. Although I would have preferred if Elton John had maybe done a little song. Je had liever Elton John gehoord dan al die kerkmuziek. If the church music got a little bit boring. Ik ben ook Nederland. Nederlandse toeristen. Oh, ik vond het niet zo bijzonder. Really? Nee? Ik vond het een beetje saai. Saai? Ja, ook de, de ceremonie vond ik nou niet zo. Uh... Ja, het is een kerkdienst, hè? Ja, en ik ...van hem een beetje, nou ja, te serieus. Yeah. Een kritische Nederlandse noot. Oh. Een heel klein kort kusje. That's not a kiss. It is for British people. Zo kussen de Britten. It was so quick, I missed it. <laughs> Dat was toch geen kus? Sorry hoor. Maar dat was niks. Oh. Toch nog één kusje dan, amper langer. En dat was het dan. Yeah. We hebben het. Het was een heel goede dag. Het was goed. Je de kus gezien. Ja, die hebben we gezien en gehoord. Matthijs van de Wiel deed verslag. Ook vandaag zijn de Syriërs weer de straat opgegaan om te demonstreren tegen het regime van president Assad. In de stad Dara, Dera, zouden bij de protesten tien mensen omgekomen zijn. Met de Verenigde Naties wordt op dit moment gesproken over een veroordeling. Het Human Rights Comité heeft dat gedaan. In Brussel wordt er ook gesproken over sancties tegen Syrië en het regime van president Assad. Thomas Spekshoor is van ons bureau in Brussel. Thomas, zijn er al sancties aangekondigd? Nee, en dat uh, zal zeer waarschijnlijk vandaag ook nog niet gaan gebeuren. Want de Europese landen komen vandaag waarschijnlijk wel... met een allerlaatste waarschuwing aan Syrië. Het regime moet het geweld stoppen, want anders dan volgen die sancties wel. En zo'n laatste waarschuwing, dat moet Brussel wel doen, zeggen ze hier. Want direct sancties afkondigen, dat vinden ze niet geloofwaardig. Eerst waarschuwen, dan sancties. En bovendien... Het komt ze ook wel goed uit, want het geeft de Europese landen ook nog wat tijd. En die tijd die zullen ze nodig hebben om bijvoorbeeld allerlei officiële teksten aan die sancties op te hangen. En uh, ook om allerlei wetgeving aan die sancties op te hangen. En ja, daar heeft Europa gewoon nog wat tijd voor nodig. Goed, dan, dan koop je even tijd inderdaad. Maar ja, er werd wel vandaag de hele dag over gesproken. Want wat, wat zijn nou de mogelijkheden van Europa? Nou, dat zijn... Allereerst de drie sancties die je iedere keer weer terug hoort komen... ook eh, in het geval van Egypte en in het geval van Libië... Eh, een reisverbod voor leden van het regime... Eh, bevriezing van de tegoeden van leden van het regime... en een wapenembargo, zodat er in ieder geval geen Europese wapens ingezet kunnen worden... Eh, tegen de Syrische bevolking. Eh, maar daarnaast heeft de EU in dit geval nog een mogelijkheid... want de Unie geeft op bescheiden schaal hulp aan Syrië... bijvoorbeeld om van het land een sociale markteconomie te maken noemt de EU dat zelf. Uh, en die hulp die kan stopgezet worden. Dat gaat niet direct om miljarden euro's, maar toch wel om honderden miljoenen. Nou, het zal Syrië niet direct failliet helpen, uh, maar een kleine klap is het toch wel. Ja. Nou, dat is een beetje waar onze minister van Buitenlandse Zaken het laatst over had, hè? Dat uh, ja, Onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook al uh, genoemd als een van de mogelijkheden. Nou, ja. ze, nou hebben we het hier over allerlei mogelijkheden. Je neemt het woord zelf uh, in, in de mond. Maar dat is het ook. Het gaat vooral over mogelijkheden. Het gaat over waarschuwingen. Wanneer uh, wordt het eens effectief? Wanneer komen ze echt op tafel? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Het uh, is enerzijds afhankelijk van wat de VN-veiligheidsraad doet in, uh, in New York. Uh, als zij met sancties komen, dan zal Europa binnen de kortste keren volgen. Alleen, uh, daar zitten een paar dwarsliggers in de, in de Veiligheidsraad. Uh, dus het ziet er niet naar uit dat daar snel sancties vandaan gaan komen. Uh, dan heeft uh, Europa uh, zelf de mogelijkheid om sancties op te stellen. En dat willen ze ook, zeggen ze. Uh, uh, ze willen zich niet totaal afhankelijk opstellen van die veiligheidsraad. Een Duitse, Duitse diplomaat zei tegen me uh, dat als Assad doorgaat met geweld gebruiken... dat het geen kwestie van weken is, maar eerder van dagen... voordat die sancties ook echt op tafel liggen. Goed, Europa wil doorbijten richting Assad, de president van Syrië. Dankjewel, Thomas Spekspoor van ons bureau in Brussel. In heel Nederland zijn vanochtend de lintjes weer uitgereikt. Aan bekende Nederlanders, maar ook aan de anonieme vrijwilliger... die vaak tientallen jaren al goed werk doet. Ook in Zoeterwoude mocht de burgemeester namens de koningin... de vizier opspelden. De bijdrage is van Paul Sanders. Mag ik naar voren hebben de heer B.C. Oosdam? Het is feest in Zoeterwoude, want de lintjes worden uitgereikt. Vandaag in het buurthuis De Eende en vandaag is een bijzondere dag voor vier echtparen in deze gemeente. Want alle vier die echtparen krijgen een lintje. En twee van die echtparen, twee mannen, twee vrouwen, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Mag ik dan nu naar voren halen uw broer, de heer C.G. Oostam. Want de twee mannen zijn broers. Ja, en dat allemaal opgeteld bij elkaar. Kan ik hem melden? dat het haar majesteit heeft behaagd. U gezien de aard, de duur en de betekenis... en de uitstraling van de totale bijzondere verdiensten... voor de samenleving, te benoemen... tot lid in de orde van Oranje Nassau. Maar, meneer Oosdam, u bent Bert Oosdam, U stond net naast uw broer. Die heeft ook een onderscheiding gegeven. Ja, dat is kok Oosdam. Ja, precies. U houdt het wel binnen de familie, hè, geloof ik. Oh, heb ik net gezegd. Ja. Het geeft toch het idee dat we bepaalde opvoeding gehad hebben. We hebben thuis gedaan. Van doe het gewoon. En dat niet alleen. Uh, uw broer heeft een, uh, een lintje gekregen. Uw vrouw heeft een, ja, heeft... een lintje gekregen. En uw schoonzus heeft ook een lintje gekregen. Ik heb een lintje gekregen. En dan heb ik nog een. Nou, dat vond ik zo leuk een kleinzoon die van de week in de krant stond. En als ik daar de berichten beleid zei, kijk, we hebben toch wat doorgegeven. Dus waar zou de gemeente Zoeterwoude zijn zonder, zonder familie Oostam? Nou, gewoon, gemeen, toch, gewoon gemeente Zoeterwouw. Al zijn die er niet, zou het toch wel Zoeterwouw wezen. Hoe gaat u dit vieren? He? Hoe gaat u dit vieren? Nou, zal ik eerlijk wezen, dit komt van ons finale is een verrassing... En ik denk dat de dagbedekker nou mij bezig is en dat hij zegt, waar blijf je? Kok. Ja, dat is bed. Ja, het is wel uniek hè, dat twee broers op dezelfde dag en niet te vergeten ook uw beide echtgenoten ja. een onderscheiding krijgen. Het is ja. één groot feest en het bij de familie ja. Ozan. Daar ja. ja, waar wij niks van wisten hoor, want ik meldde hem eigenlijk vanochtend ziek. Want hij ja, voel nou, zich eigenlijk helemaal niet ik, lekker. Ik zeg, ik kom niet, ik zeg, ga mijn bed in. Ja, nee, ik moet komen. Ja. Dus ja, nou ja, dan, dan, dan ga je een beetje nattigheid voelen. Dus ja, daar ben je toch maar gegaan. Ik geloof dat u nog een broer heeft, hè? Ja, dat, nou, dat is mijn broer. Maar ja, ik heb daar ja, een heleboel broers zitten. Dus. Zijn die nou een beetje jaloers dat zij geen onderscheiding hebben? Nee, ik denk dat ze het gewoon leuk vinden. Jaloersheid zit er bij ons niet in. Straks schakelen we met Utrecht, waar de vrijmarkt zojuist is begonnen. Jeroen de Jager staat tussen de kraampjes. Dat later, nu naar de ANWW, naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. Dennis, België beter even mijden vanwege de files? Nou, niet heel België, hoor, maar als je nee. vanuit Breda naar Antwerpen moet... dan uh, kan je je best voorbereiden op veel vertraging. Want op de E19 uh, richting Antwerpen vanuit Breda... staat tussen Loenhout en Antwerpen nog steeds 12 kilometer. En aansluitend op de ringweg van Antwerpen staan ook nog lange files. Dus uh, dan kan je wel een uurtje extra... Voor uittrekken. Um, het ergste qua uh, files in Nederland is wel uh, achter de rug. Met 25 meldingen, nu 110 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 richting Maastricht staat voor Maastricht nog 4 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henderkilo-Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 14 kilometer langzaam rijden. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp staat 6 kilometer. De linkerrijdsoek is dicht. Andere kant op staat voor de Haringvlietbrug ook 3 kilometer. En ook hier is de linker reist ook afgesloten. A50 tot slot vanuit Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoopend Ewijk 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vanmiddag worden in Paramaribo de twee artiesten begraven... die vorige week omkwamen bij een auto-ongeluk. Het gaat om de razend populaire stand-up comedian... Steven Westmaast, alias Wesje, en de danser Marlon Stewart. Beter bekend als Turbo. Aan de vooravond van de begrafenis werd er een herdenkingsdienst gehouden... die naar schatting door 8000 mensen werd bezocht. Arme Boerboom van de Wereldomroep maakte het volgende verslag. Hey. Voor in de zaal staan twee grote, witte, gesloten kisten met bloemen erop. En daarachter een podium, artiesten die optreden. En de familie natuurlijk op de eerste rij. Die gecondoleerd worden door de mensen die naar binnen komen. De zaal is vol een paar duizend mensen die aanwezig zijn. Binnen en buiten. Buiten kunnen de mensen het volgen op grote schermen en het is een uh, inkomst met veel emotie. Huilende mensen, maar af en toe zijn er ook fragmenten, videofragmenten van Wesje en dan wordt er weer gelachen. Oh, op die <houding> de Go kerstman. Go Het is man dan. Nu je Voor ons was hij alles. Hij was een Surinaamse held en idool. Waarom was hij een held? We konden veel van hem leren. en je kon de hele dag met hem lachen. Dus nummer één. Maar sowieso grappen, maar je moet ervan kunnen verdragen. Want soms kan je verdragen die grapjes niet. Maar bij Wesje hij liet je altijd lachen. Hij kon harde opmerkingen maken, maar ze waren toch leuk. Harde opmerkingen, maar toch met de grappen erin. We kunnen nog steeds niet geloven dat hij hier heen gegaan is. Nee, nog steeds niet. Je mist hem. Turbo. Ja, ja hetzelfde. We trainen ja. bij ons de kinderen op school voor danskampioenschappen. De kunderscholen. Dat zullen ze echt missen. Ja. ja. Kajente van Too Famous. Je was in Suriname vorige maand. Het tournee was afgelopen. Teruggegaan naar Nederland. En nu ben je weer hier. Ja, ik ben hier. Uh, voor een goede reden. En onze steun laten zien. wat we ook voor hun hebben, wat we voor ons hadden. Je bent speciaal teruggekomen hiervoor? Ja, ik, ben vandag, ja, ik ben net een paar uur in Suriname weer. Ben ik ben speciaal voor. Uh, zalige uh, Wesley Turbo. Hoe hoor je dit? Via de ping. Ik kreeg een broadcast, weet je. Denk in verleden denk ik, hoe kan dat ik ja, het heeft het heeft het heeft me gewoon en ik ben naar de studio gegaan en genomen genomen de, de special weet je voor hun no, Wanneer heb je dat nummer gemaakt? Zaterdag, uh, zaterdagavond. Tot de volgende ochtend, 24 april, half negen. Ik zing over uh, alles houdt een keer op een dag. Maar op zo'n manier, weet je? Maar manier, hoe jij bent gegaan, nee, niet op zo'n manier. En dan zing ik ook van jou. Gisteren spraken we nog. En vandaag moest iedereen, iedereen te huilen. Mijn eigen, eigen woorden op mijn manier opgevat. Dus het is gewoon een moment opname. Be -be Uno cree. Mooi ten nagedachtenis aan ah, Wesje. Nog twee speelronden te gaan in de eredivisie voetbal. En het kan tot op het allerlaatste moment spannend blijven met drie titelkandidaten. Maar er is ook een heel ander scenario. En in dat geval is het komende zondag al over en uit. En dat is het scenario dat we in Enschede graag zien bij FC Twente. Bij een nederlaag van Ajax en puntenverlies bij PSV kan Twente de titel namelijk al prolongeren. Angelo Tewiel sprak daarover met de coach van FC Twente, Michel Preudel. Spannende weken. Hoe is het gevoel nu?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 En zo wordt en zo wordt. En dat zijn dingen die, die de spelers schaken. Wester tegen Willem 2 staat op het programma. Dat is de nummer 1 tegen de nummer laatst. maar wel een nummer laatst die strijdt voor de allerlaatste kans. Ja. Ook een nummer laatst die vorige week van AZ won. Ah, juist daarom, uh, moeten, we, moeten we heel scherp zijn. Ze zullen ze hebben niks niet meer te verliezen. Ze gaan proberen. Dus uh, we moeten, maar oké, okay, als we in, on, in een positie zijn zoals die van ons, uh, moeten we ook. Erover, erover gaan om, om, als we kampioen willen spelen. Dus uh, eigenlijk, ze hebben twee ploeg die eigenlijk bij de beslissingen zijn. En die, moet, en die zullen alles geven wat ze hebben. Michel Preudom, de trainer dus van FC Twente. Ze kunnen in een theoretisch geval, maar er moeten andere dus punten verspelen. Komende zondag al kampioen worden en dat is het groot feest in Enschede. En uh, dat feest dat kan nu ook losbarsten in de rest van Nederland. Want de koningin en vrijmarkten kunnen beginnen. Zo ook die uh, in Utrecht, de vrijmarkt, hij is net van start gegaan, om 6 uur, als ik goed ben geïnformeerd. Jeroen Zeker. Jager is, is daar. Ja, hoe is het helemaal. Het klinkt lekker al uh, gezellig. Ja, nou dat is toch opmerkelijk hoe dat dan gaat. Want ik kwam hier rond een uur of kwart voor vijf. En ik dacht, waar is die vrijmarkt in de samen? Ik zoek er in de stad uiteindelijk een beetje de richting in gewezen. Overal bordjes, dat valt wel op. Uh, hier geen. Geen vrijmarkt, hier wel vrijmarkt. Er zijn iets van 200 van die borstjes in de hele stad uh, geplaatst. om het echt heel erg beperkt te houden binnen het gebied waar het gehouden moet worden. Het is streng gereguleerd allemaal. Uh, 29 jaar geleden is het hier uh, ooit allemaal begonnen in Utrecht met uh, vrijmarkthouden. Op een gegeven moment heel erg groot gegroeid. want er komen hier 500.000, 600.000 uh, mensen op af uh, vandaag en morgen. Uh, ja, ja, de pinda was gevangen. Ja. hier staat een, uh, de tijgergooimachine. machine. kun je een nootje, of ja, je moet een bal gooien en dan gaat er een plank omhoog en die schiet een nootje af en dat moet je opvangen in je mond. En dat allemaal. <laughs> ja, ja, dat okay. soort dingen hoort toch een beetje dat bij. Dat ga jij zo live op de, de radio vrijmarkt. doen, uh, Jeroen. Zal ik dat direct voor jou doen, nou, absoluut. Okay. Wat, waar was ik gebleven? Ja, bij die, bij, die, bij die massaliteit eigenlijk, ja. hè, Die het geworden is op ten duur. En waardoor het uh, ja, allemaal wat strenger geregeld moet worden. Het wildplassen wordt bijvoorbeeld heel streng aangepakt. Uh, dit jaar het dronken varen op de oude gracht. Uh, ze zitten er allemaal bovenop. En er is een Twitter-account natuurlijk op... Uh, politieutrecht.nl volgens mij. Want dat weet ik dan weer toevallig. Want Jeroen, de ja, valt eventjes weg. En nee. als je daarop kijkt, is dat niet zo. Oh. Politie Utrecht uh, is, is toch een Twitter-account, uh, Jeroen? Nee, het was... Uh, Hetvrijmarkt.nl. Vrijmarkt. Oké, okay, want ik zie hier de politie, ik denk die twitteren weinig, om 1600 vrijmarktgebied ingericht. Ja, nee, dat is waar. Nee, so, ze, ze hebben een speciaal account. Oké, okay, want de politie twittert dat ze vanavond in RTL nieuws te zien zijn. Dat is ook uh, belangrijk aan het nieuws. Maar we gaan naar de vrijmarkt en praat jij ja, verder. Ja, daar zijn ze trots op. Ik ga eens even kijken hier bij deze meneer trouwens. Een echte Utrechtenaar, zeg ik dan, of een Utrechter. Wat is het, Utrechtenaar? Ja, precies, Utrechter. Want u staat hier met al die troep, of mag ik dat zo niet zeggen? Ja, voor mij wel. Ja, want het is toch allemaal troep wat je verkoopt, hè? En, en je neemt het grootste deel gewoon mee terug naar huis, waarschijnlijk. Dat, is dat wel, ja. Ja. ja. En toch, waarom sta je hier dan? Uh, ook een beetje voor de fun. Voor de fun. Het is gewoon voor de, lekker gezellig. Het, uh, de menselijkheid hier. Lekkere sfeer. En het is een geweldige dag, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, nou, wel het mooi weer. Vorig jaar minder, maar... Nu is lekker. Ja, dit belooft wat. Dit belooft omzet misschien wel. Ik hoop het wel, ja. Ja, dus even hier naar een klant. Waar bent u naar op zoek? Nou, eigenlijk nergens naar op zoek. Gewoon leuke dingen. Want dit is wel het moment voor de koopjesjagers. Voor vooral de vrouwen met de scherpe blik. Dat ja. is mijn ervaring, die de echte mooie dingen ertussen uithalen. Hè? Ja, daarom zijn we ook stip 6 uur hier aanwezig. En ja. daar gaan we ervoor. En heb je al iets? Nou, ik vind deze brildenkoker wel leuk. Ja, die is mooi. Dat is nee, een jaren doen. 50 brildenkoker, volgens mij. Nou, dat denk ik ook, ja. Ja, ja vind ik Moet je ook. niet zeggen. Nee, nooit zeggen. Nee. Moet zeggen dat oh, iets... dan gaat hij Want dat gaat hier ineens de prijs omhoog. Precies, dus ja. hou je stil. Hé hey Bert, ben je er ja. ja. nog? Ja, ik ben er nog steeds. Ik zie ook dat ja. jij getwitterd hebt en ja. dat je ook een foto hebt <laughs> ik, laten zien. Ik ga zien. Dat, ik... Ja, ook al, jazeker. En ik ga dat nootje eens doen. Ja, ik ga al, dat om... nootje doen. Ik ga het zelf doen. Ja, leuk. Want dit is voor het goede doel. Ik betaal 1 euro. En dan, waar gaat dat naartoe? Het gaat uh, naar het Wereld Natuurfonds Fonds voor de tijger. De, tij de bescherming van de tijger in Azië. Okay. En wij doen mee met een uh, wedstrijd. De zogenaamde WNF Challenge 2011. Die vindt plaats in half mei. En wij moeten dan strijden met allerlei teams. Uh, en die teams doen allemaal mee voor het goede doel. Die zamelen okay. allemaal geld in. Okay. En wij doen het voor de tijger. Nou, die ene euro krijg je zo van me. Beloofd. Oké, okay. okay, dan gaat hij Bert. Okay. Uh, ik gooi op een jager nu. Een jager en dan gaat het nootje omhoog. Hop nee mis. Oh, nou, helaas. Het is euro zo simpel. Thuis, gewonnen. Thuis oefenen Jeroen, thuis oefenen. Oh. Goed, u kunt Jeroen ook okay, blijven volgen. Okay. Morgenochtend natuurlijk weer op de radio, dan uh, meldt hij zich. En uh, ook gewoon op uh, de Twitter. Geluidjager heet hij overigens, hij heeft net een hele leuke foto getwitterd. En het uh, Twitteradres van Utrecht is Vrijmarkt 030. kunt u het allemaal blijven volgen. Petra Grijs heeft vast ook een uh, Twitteradres, toch Petra? Nee, heb ik niet, Petra. Jij twittert niet, Petra? Nee. Oh, oh, oh. Maar goed, jij presenteert weer avondspits. Precies, en ik heb nog een tip voor Jeroen. Als hij straks toch die brillenkoker wil hebben, want volgens mij wil hij die, die dolgraag... dan moet hij afdingen, want dat loont. Daar gaan wij het dan straks weer over hebben. En wat nog meer, is China Saaps redder in nood? We blikken terug op de cijferregen op het Damrak deze week. Is toch tegengevallen. Hoe komt dat? En ja, Bert, de kus. Wat vond je daar nou van? Ikzelf, ja, ik, ik, ik had iets meer verwacht. Ik, ik had hem iets, uh, iets, iets heftiger, iets, iets mooier. Ja, ja, vond ik ook. Dus wij gaan hem helemaal analyseren. <lacht> de body language van Kate en William. En hoe je je relatie spannend houdt.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 NOS Journal. De strippenkaart nadert zijn einde. Over twee maanden kunnen reizigers in een groot deel van het land alleen nog gebruik maken van de OV-chipkaart. Minister Schultz van Hagen schaft per 30 juni in acht provincies en regio's de strippenkaart af. En een week later volgen nog twee andere provincies. Een Marokkaans gezin dat door buurtjongeren werd gepest, vertrekt uit de Utrechtse wijk Terwijde. Het is al het tweede gezin in ruim een jaar dat de wijk ontvlucht. De pesters zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren uit één gezin dat inmiddels uit hun huis is gezet. Maar de pesterijen blijven doorgaan. De politie onderzoekt de zaak, maar het Marokkaanse gezin wacht dat niet af en wil verhuizen. De AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar. Dat was al aangekondigd in het regeerakkoord. Verder heeft het kabinet besloten de pensioenpremie te verlagen... die elk jaar belastingvrij mag worden gespaard. Het kabinet sloopt met de maatregelen vooruit op een nieuw pensioenakkoord... waarover vakbonden en werkgevers nog onderhandelen. In een verzorgingstehuis in Haarlem is de beeldhouwer Pieter de Monchy overleden. Beelden van hem staan op veel plaatsen in de publieke ruimte. Tot de bekendste horen zijn beeld van Albert Schweitzer in Deventer. en het oorlogsmonument in zijn geboorteplaats Hengelo. De Monchy maakte ook bronzen koppen van onder andere leden van het Koninklijk Huis. Pieter de Monchy was 94 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Meneer Scherts Hiemstra. Over Limburg en Zuidoost-Brabant trekken nu een paar forse onweersbuien. In de rest van het land is het mooi weer met veel zon en aangename temperaturen. Er staat wel behoorlijk veel wind uit het oosten tot noordoosten. Matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En in het warre gebied en in het noordwesten aan de kust windkracht 6. Bovendien is de wind tamelijk vlagerig. En misschien ontstaat er vanavond en vannacht nog een bui in het zuidoosten... maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden in het zuiden en 7 in het noorden. En ook vannacht houden we veel wind. Morgen is het mooi weer, het blijft droog en er is veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Het enige smetje is dat er een stevige wind staat... nog altijd uit het oosten tot noordoosten. Windkracht 4 à 5. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6.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 De meeste daarvan staan nog steeds in het midden en het zuiden van het land. Zo loopt het vast op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Kunnenborg en het Knoopendel, 6 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen hendrik ambacht en Sliedrecht-West, ook 6 kilometer file. De A16, of eigenlijk de E19, vanuit Breda naar Antwerpen... tussen het Belgische Loenhout en Antwerpen, 8 kilometer file. En op de A29 naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp staat 4 kilometer... en is de linkerreis ook dicht. Andere kant op staat tussen Oud-Beijeland en de Haringvlietbrug 6 kilometer daardoor. En ook hier is de reis ook dicht. Dit is Radio 1. WNL, avondspits, Petra Grijssel. Honderden miljoenen euro's halen we morgen op tijdens de Vrijmarkt en het huwelijk. Waarom toch die afstand? Goedenavond en welkom bij WNL. Tot 7 uur hier op Radio 1 Avondspits. We beginnen met Saab, want autofabrikant Saab is in gesprek met Chinese investeerders. Het Zweedse merk is onderdeel van het Nederlandse Spijker. En dat die gesprekken worden gevoerd is helemaal niet gek, want er is te weinig geld. Geld is nodig en dus ook nog een derde eigenaar. En Carlo Bransen, goedenavond. Goedenavond. Jij bent hoofdredacteur van Carlos Magazine. Wordt China de redder in nood? Nou, dat is wel te hopen. Uh, laat ik het zo zeggen, alle kaarten die staan daarop... Want uh, weliswaar is nu even de aller allererste nood gelenigd. Dus, dus, dus dat is wel even een soort van opluchting. Uh, dat is geld wat uit Rusland komt van een investeerder. Maar er moet natuurlijk ook nog een beetje een structurele oplossing worden gevonden. Dat betekent gewoon op lange termijn uh, is er veel geld nodig om de boel te financieren. Want het is natuurlijk niet niks. Hè. Een, een automerk bestieren wat ook nog eens een keer ja, wereldwijd opereert. Dat kost zeker in aanvang. Een hoop centjes. Ja, en, en kunnen de Chinezen dat leveren, denk je? Ja. Ja, Chinezen, de Chinezen die, uh, die hebben twee, wat dat betreft, twee grote voordelen. A, uh, de grote bedrijven daar die sterven van het geld. En weten van gekkigheid niet wat ze ermee moeten bij wijze van spreken. Uh, ten tweede hebben ze een, uh, een, een enorme populatie aan, aan echt rijke mensen. Luxe auto's en super luxe auto's. Met name uit Europa. Die zijn daar niet aan te slepen. Dat heeft te maken inderdaad aan met klanten die gewoon veel geld hebben. En B ook nog eens een keer de grote inkoopkracht van alle opdrachten die je daar hebt en dergelijke. Dus ja, als je op zoek bent naar geld om een automerk te bestieren, dan is China op dit moment de aangewezen plek. En dat is ook precies de plaats waar Victor Muller, de baas, op dit moment zit. Die loopt daar in China op zoek naar geldschieters dus. En dat is dus nodig, want het gaat slecht met Saap. Kun jij eens vertellen hoe de toestand op dit moment is? Want we horen alleen maar slechte berichten. Nou ja, het is het is op, op zich uh, staat Saab er zo vreemd als het klinkt, beter voor dan ooit, omdat uh, het een, een, een merk is wat heel veel nieuwe modellen introduceert. Dit jaar nog alleen al drie. Um, uh, het is het is ja, de, de fabrieken zijn modern, de auto's zijn oké, okay, uh, wat dat is allemaal prima. Maar Saab was wel. Lange tijd eigendom van General Motors. En in de crisistijd is, is ah, General Motors bijna failliet gegaan. En Saab daarmee eigenlijk ook. Totdat Victor Muller de boel redde. Onze Hollandse entrepreneur. En nou, heeft hij het, het ook echt gered? Want ik heb dus nooit begrepen hoe die dwergspijker Saab kon overnemen. Eigenlijk zonder geld. Want het was allemaal geleend. Ja. Ik, ik heb de indruk juist van... nou Dit was vanaf begin af aan toch al gedoemd om te mislukken. Nou ja, dat, dat moet je, als, als Victor Muller in beeld is, moet je, moet, je, moet je dat niet te snel zeggen. Want dat is echt een kat met nou, misschien wel twintig levens. Ook zakelijk. Uh, nou, hij heeft zaap gered, want anders had zaap nu al lang niet meer bestaan. Hè? Dus in, in, in die zin heeft hij het toen gered. Er gloort enige hoop. Het hangt nog steeds aan een zijden draadje. Maar het staat er beter voor dan een paar dagen geleden. Dankjewel, Carlo Branser, Carlos Magazine. Kleinere bedrijven die moeten nu juist oppassen dat creditcardgegevens van hun klanten niet worden gestolen. Dat zo meteen bij WNL. Eerst Financieel Nieuws, Ajax sluit de week af in de plus. Kleintje, 0,1% op 360 punten. Rustige dag op het Damrak, Misha van der Stefan van Landschot. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die beleggers, die natuurlijk allemaal voor de buis. Uh, wellicht. Het was in ieder geval niet te erg druk op de beurs. Uh, dus wellicht is dat de reden. Toch even die kus. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, eerst even terugblikken op de afgelopen week. Veel bedrijfscijfers, beursanalisten die ik afgelopen week sprak... die waren best positief, maar jij niet. Vertel. Nou, als ik het op een rijtje zet voor de Nederlandse beurs... dan valt het me toch wel op dat er eigenlijk maar weinig positieve uitzonderingen zijn. Uh, DSM was er eentje van. Die hadden heel goede cijfers en die werd ook beloond op de beurs. Als we kijken naar Unilever bijvoorbeeld... daar werd toch negatief gereageerd op de cijfers. Unilever heeft uh, last van hogere grondstoffenkosten... en die kunnen ze nog maar moeilijk doorberekenen. We zagen eerder natuurlijk TNT en KPN ook al met teleurstellende cijfers. Philips mag je ook in dat rijtje toevoegen. En ook de cijfers van Koninklijke Olie die op zich heel goed waren, die werden niet echt beloond. Dus je ziet toch dat de verwachtingen kennelijk erg hoog gespannen waren. Hoe komt dat, dat het nu toch minder uitkomt dan verwacht? Nou, in de eerste plaats zie je natuurlijk toch wel dat het met de economie niet heel geweldig gaat. Nederland doet het dan relatief binnen Europa nog wel aardig. Omdat het natuurlijk heel dicht bij Duitsland liggen en in Duitsland gaat het heel goed. Maar uh, ja, qua groei zit er niet, uh, niet heel veel, uh, veel uh, momentum op dit moment in. En je ziet wel van de kostenkant uh, ja, toch behoorlijke verhogingen doorgerekend uh, worden. En natuurlijk ook veel onrust in de wereld. Hè. We hebben de, de ramp in Japan gehad, uh, onrust in het Midden-Oosten nog steeds, de eurocrisis. Ja, dat helpt allemaal niet mee. De olieprijs is natuurlijk ook fors opgelopen de afgelopen maanden. Uh, en alles bij elkaar uh, ja, maakt dat in ieder geval dat beleggers toch wat voorzichtiger geworden zijn. Dankjewel, Missan van der Steven van Landschot. WNL is in Londen zometeen onze verslaggever die terugblikt op het huwelijk van Prins William en Kate tijdens de vrijdagmiddagborrel. Eerst cyberaanvallen. Het aantal cyberaanvallen door internetcriminelen is toegenomen. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat deze boeven wel minder data weten te jatten. Blijkt uit onderzoek van Verizon en de U.S. Secret Service... dat is de veiligheidsdienst van de Amerikaanse regering. Je moet bijvoorbeeld denken aan gestolen creditcardnummers... gestolen loginnamen en wachtwoorden... Uh, en in mindere mate ook uh, industriële uh, gegevens... zoals bijvoorbeeld uh, intellectueel eigendom... of uh, gegevens die door patenten beschermd zijn. Onderzoeker Jelle niemand verdriet. Criminelen uh, lijken zich eigenlijk een, van tactiek veranderd te zijn... en niet meer op één groot doel weer af te gaan... en daar miljoenen en miljoenen uh, bijvoorbeeld creditcardnummers te stelen. Maar hun, ja, hun aandacht als het ware wat te splitsen... en risico te verkleinen door um, ook... Nou, niet, niet meer die, die ene grote slag te slaan, maar nou, tien of twintig of honderd kleintjes. De cyberboeven zijn wel tevreden met het kleine beetje wat ze vangen, want... Vele kleintjes maken uiteindelijk, uh, maken uiteindelijk één grote. Um, dus het is qua buiten uiteindelijk alles opgeteld nog steeds uh, de moeite waard. Uh, en het verkleint het risico voor detectie enorm. Grote bedrijven hebben hun beveiliging wel op orde. Het gaat vooral om de kleinere ondernemers. Uh, de restaurants en hotels... Uh, en winkels. Vaak, vaak wel vestigingen van een groter bedrijf... maar die als een soort franchise uh, zelfstandig opereren. En ja, die dus inderdaad misschien niet beveiliging zo hoog op de agenda hebben staan... als uh, de grotere bedrijven, de financiële instellingen, et cetera. Want die zijn makkelijker te pakken. Ondernemingen doen wel wat aan beveiliging... maar laten de achterdeur vaak gewoon openstaan. Bedrijven hebben vaak een aantal systemen uh, die ze heel goed beveiligen. Um, maar ze laten vaak toch een paar zwakke plekken achter... waardoor ja, je als crimineel toch, nou, toch nog relatief gemakkelijk naar binnen kunt komen... door je op die paar, die, die paar zwakke plekken te richten. Wat ik als voorbeeld vaak geef, je hebt overal tophang- en sluitwerk... wat politie gecertificeerd is en je hebt een, overal alarmen en noem maar op... maar je vergeet de achterdeur dicht te doen, bij wijze van spreken. Hackers zijn gespecialiseerd in het afstruinen van het internet... en het jatten van informatie, maar dankzij software wordt het nog eenvoudiger. In de afgelopen jaren zagen we malware, dus die software... ook al als, als een dominante categorie. Maar het is inderdaad in het rapport dat de afgelopen jaren nog weer verder toegenomen. En vaak in combinatie met, met hacking. Dus hacking wordt vaak als eerste um, ja, manier om binnen te komen gebruikt. Dus uh, nou, als het ware je voet tussen de deur zien te krijgen. Um, en daarna wordt die kwaadaardige software gebruikt... om of verder te komen op de systemen door bijvoorbeeld wachtwoorden te onderscheppen... Um, en ook om nou, daadwerkelijk de buit uh, te pakken te krijgen. Dus om die creditcardnummers in handen te krijgen en terug te sturen naar de aanvallen. U bent gewaarschuwd bijdrage was van Kasper Kooi. Een op de vijf volwassen Nederlanders is van plan om morgen Koninginnedag spullen te verkopen op de vrijmarkt. Ze verwachten gezamenlijk 290 miljoen euro op te halen met... De oude meuk van Zolder. Blijkt uit onderzoek van ING. Marten van Garderen heeft dat onderzoek gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Betekent dat ook dat de handelsgeest er goed in zit? Nou, wat we zien inderdaad, dat uh, Nederlanders uh, zeker een goede handelsgeest hebben. Ze denken uh, per persoon verwachten ze op de vrijmarkt uh, 100 euro te verdienen. Nou, dat komt in totaal inderdaad neer op... Uh, Zo'n 290 miljoen vrijmarktomzet. omzet. Nou, dat, daaruit blijkt wel een gezonde handelsgeest. Ja, en er valt ook te onderhandelen. Zeker, die handelsgeest die wordt nog eens een keer onderstreept door het feit dat er ook uh, flink uh, onderhandeld kan en gaat worden. Wat we zien in ons onderzoek is dat er uh, alle ruimte is ook om uh, te onderhandelen. 97% bijna alle verkopers bieden die ruimte namelijk wel. En uh, dat kan toch al snel 25 tot 30% van de vraaglijst uh, schelen. En doen klanten het ook? Nou, nog niet alle kopers maken daar ook uh, altijd uh, gebruik van. En uh, nou, als kopers zich wat meer zouden realiseren dat er over de prijs te praten valt, dan uh, kunnen ze natuurlijk daar hun voordeel mee doen. Afdingen dus is de tip van vanavond voor morgen. En nog een saillant uh, detail uit het onderzoek is dat vooral in Flevoland men goed is in het afdingen. Nou, wat we gezien hebben, dat er vooral in Flevoland uh, er veel, uh, veel vrijmarkten uh, zijn. En er zal dus ook veel uh, worden afgedongen. Vooral Flevolanders die. Uh, ja, die uh, doen dus aan, aan de vrijmarkt. En dat is opvallend Waar, waar dat uh, waarschijnlijk door komt, is dat in Flevoland veel gezinnen met kinderen wonen. En uh, die zijn, zo blijkt ook ons onderzoek, wat uh, sneller uh, bereid en uh, geneigd om op de vrijmarkt te gaan staan. Ja, en we willen dus best wel uh, lekker aan verdienen aan die vrijmarkt. En moet je daar nou ook nog belasting over betalen op de een of andere manier? Of vrij in alle zin, zinnen van het woord? Nou hoor, de vrijmarkt dat gaat natuurlijk al snel om gebruikte goederen. Om, om tweedehands spullen. En uh, daar worden we in Nederland met z'n allen in de economie niet rijker van. En daar betalen we dus ook geen belastingen over. Kijk, dus de overheid die loopt geen geld wis. Maar voor de consument uh, levert het natuurlijk wel wat op. Want uh, ja, als, uh, als jij van je meuk af bent en ik heb een, uh, een leuke nieuwe fiets... Nou. ja, dan zijn we allebei blij. Win-win situatie. Precies. Zeg, en nog even de laatste tip. Hoe kom je nou het beste van die versleten lampenkap af? Hoe moet je de verkopen technieken inzetten? Nou, ik hoorde onlangs zo'n hele leuke uh, verkooptechniek, dat is de mooiste glimlach van Nederland. Nou heeft misschien niet iedereen die, dus er zijn natuurlijk ook andere tips te verzinnen, zoals uh, maak je kraam heel gezellig. Want dan uh, mensen houden toch van de gezelligheid, daar komen heel veel mensen voor naar de vrijmarkt. Niet alleen maar voor de handel, misschien uh, gaat dat je het ook uh, rijker maken. Ja, en verder, uh, wees scherp met de onderhandeling, hè. laat je niet het kaas van de brood eten. Nee, en ook niet meteen weggeven, want dan is het niet meer schaars en dan is het niet meer interessant, dus... Nee, precies. De, natuurlijk, aan het einde van de dag zullen we zien dat mensen echt van de spullen af willen dat het allemaal veel goedkoper gaat worden. Maar uh, ja, geef niet, laat niet te snel het kaas van je brood eten. Dank u wel, Marten van Garderen van ING. Ja, je moet het natuurlijk zelf weten, uh, zo kun je vanavond lekker de stad in... om je goed aan stevig dreunende Hollandse meezingers te laven. Maar je kunt ook de Nacht 2011 heel stijlvol inluiden. Nog een paar uur en dan speelt het Concertgebouworkest... samen met de Canadese songwriter Jason Watson. En WNL's Wiegheimer, Die pakt een repetitie mee met trombonist Jurgen van Rijen. Het is voorbereiding voor een recital in Eindhoven aan de zondag. Maar vanavond spelen we Koninginnen Nacht concert met het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En Patrick Watson met zijn band. Ja, dat wordt een heel spannend, leuk concert, denk ik. Ik zie u staan spelen. En vanavond, volgens mij, ik kan me vergissen, maar moet u toch echt zitten? Ja, dat klopt. In het orkest zitten we met z'n allen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar toch niet? Nee, nee. Bij een soloconcert sta je meestal. En als de ja. solist staat ook voor het orkest normaal gesproken. Maar ik vraag het ook omdat ik denk, is dit voor de ademhaling misschien toch nog beter? Want een zanger zie je eigenlijk ook staan. En trombone spelen, de vergelijking met zang lijkt me snel gemaakt, toch? Ja, dat klopt. Uh, het, het is iets... Dus ik, als ik aan het studeren ben, sta ik het liefst. Dat, uh, dus, uh, het is iets makkelijker om ademhalingen... Uh, maar als je actief zit en als je goed zit, dan valt het wel mee. En er zijn vrij veel orkestinstrumenten uh, die die je niet staand kunt bespelen. Dus het zou ook weer gek zijn als de helft van het orkest staat en de andere helft zit. Vanmorgen zijn we bij het orkest begonnen om half tien met de repetitie. En daarvoor uh, zorg je al net als een, een sporter dat je opgewarmd bent. Dat je oefeningen doet om uh, ademhalingsoefeningen, maar ook oefeningen voor je lippen voor, uh, om het goed te kunnen spelen. Dat doe je vaak met je mondstuk. Dat soort oefeningen doe je om alles warm te maken, om daarna te kunnen spelen. Ja. En als daar ooit eens iets misgaat, bijvoorbeeld een koortspla, grote paniek, breekt er dan uit? Ja, er zijn, zijn collega's die daar soms last van hebben en dat ligt er o, u aan. U niet? Ik heb daar tot nu toe gelukkig geen last van. Ik heb weer, uh, iedereen heeft zo zijn ding. Ik heb last van, uh, van allergieën, waardoor mijn lip soms in één keer dik is. Hebt u dat en, dan ook verzekerd, bijvoorbeeld? Nee. U moet daar toch uw geld mee verdienen? Ja, en via het orkest zijn we, zijn we wel verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Als het echt heel erg zou worden. Maar... De internationale pers heeft het omschreven als het beste orkest van de wereld. Hoe voelt het om daar deel van te mogen uitmaken? Nou, het voelt sowieso geweldig om van het Concertgebouworkest deel uit te maken. En het is een uh, uh, fantastisch orkest met geweldige muzici, geweldige dirigenten. Een fantastische zaal. De akoestiek van de zaal is geweldig. Uh, ja, toch even wat anders dan dit, geloof ik. Het is wel anders dan waar we nu staan. Een kleine oefenruimte, dit. Um, maar ja, het is natuurlijk geweldig als dat uitgekozen wordt door de internationale pers als het beste orkest. Maar daar zijn wij zelf niet zo mee bezig wie nou het beste is. We zijn bezig met zo mooi mogelijk spelen en uh, zoveel mogelijk mensen blij maken met mooie muziek. Bent u als muzikus iemand die de stemming bepaalt of die de stemming volgt? Uh... Ook dat hangt er weer vanaf wat je rol is, denk ik. Als je solist bent, als je als, je als solist bijvoorbeeld voor een orkest staat... dan ben je degene die, die uh, bepaalt uh, hoe het gaat. Maar als je in het orkest zit, dan moet je je altijd aanpassen aan je omgeving... aan je collega's, aan wat de dirigent wil. Wat, als ik als trombonist in het orkest speel, dan hoor ik dat ik iets samen heb... met een horen of met de eerste viool of met een cello. En dan moet je je altijd aan aanpassen. En als het goed is, doet iedereen dat. En zo eindig je over het algemeen... Samen in het midden. Dus je bent eigenlijk constant bezig met luisteren en aanpassen. Dan moet u die solist in u even uitschakelen. Ja, zeker. Dat is geen probleem hoor. <laughs> nu is het straks Koniningendag. morgen Koniningendag. en dan, dan hoort u het ook, die Hoempa Hoempapa muziek. Ja. Volgt u dat ook met afgrijzen of zegt u, oh nee, ik loop wel eens die Polonaise? Ja hoor. Ja? <laughs> zeker niet met afgrijzen. Het is uh, ieder, uh, ieder ding op zijn tijd. Als er gefeest wordt en uh, wordt er wat gespeeld, dan. Uh... Doe ik graag mee. Ja, het is natuurlijk ook één groot feest in Londen op de dag van het huwelijk. Een prima plek dus voor onze vrijdagmiddagborrel. En geborreld wordt er. En de stad is ook verliefd. Meld me in El's Martine Vroef vanuit Londen. Hi Catherine Elizabeth. Hi Catherine Elizabeth. Take thee William Arthur Philip Louis. Take thee William Arthur Philip Louis. To my wedded husband. To my wedded husband. Till death, us do part. Till so death, Are you in a festive mood at I am. I might even propose to her later. But. Married. <laughs> married. <laughs> yeah, we're already married, but yeah, I might propose again. <laughs> well, it, uh, it sure gets to the heads of, uh, of the bridges, doesn't it? It does, it does. And it's a beautiful city, so why not do it here, eh? The Duke and Duchess of Cambridge are greeted by cheering crowds as they leave Westminster Abbey. The royal couple then made their way to Buckingham Palace through streets crowded with well-wishers. We are here in a pub called um, Red Lion. So we're here at Red Lion, just opposite to the, to the Abbey. Good day, sir. You wear flags and you have a nice um, flag also on your uh, jacket. I am, but I would say that um, if you're complimenting me, you look rather good in your outfit in the red scarf and the lovely outfit and yellow shoes, which look rather cool. Would you like to see my lady? We're watching the TV. Come with me. Okay, over here, what we got is a television so we can actually see the. Uh, goings on in the it's over this way you're going the wrong. Path. he's in the way of the aerial i'm afraid but um yeah we managed to watch a western a bit of tennis um a wee bit of snooker and um and well a little bit of the wedding when it works how would you describe the atmosphere here i think absolutely amazing i see everybody has a little grin on their face what do you say a little smile uh, i think a smile absolutely and so they should i think you know it's a wonderful day thank god it's not raining And I'm um, just very proud to be British. Have you seen the dress? I did, um, when she went past in the car, and I thought it looked very stunning. And what I've seen on the TV here, you know, it's obviously not uh, very detailed, but it was wonderful. Very pretty. I love the lace down the arms and everything. I think that it's um, done a grand job. I think I preferred it to Lady Di's. I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. It's so romantic. Talk about romance. How is the romantic atmosphere affecting you? It's making me happy. <laughs> here on Tresville Square, people are celebrating, and there's a band, and there's all sorts of things. How is the love serum affecting you? Uh, I'm happily married and in love anyway, so there you go. I'm looking at a lot of potential women out here. Are you still single? I am. So hopefully there will be a sparkle for you as well today. Yes, I'm looking at Kate Middleton's sister, her uh, older sister. Is she older or younger? They're older or younger, I don't, I know. don't know. So is today an extra romantic day for you? It has been a lovely day, yeah. It's quite emotional, yeah. So does it tempt you, not seeing such a romantic scene, does it tempt you to ask her to marry you? I ask almost every day. I should ask you then. Should, does the atmosphere do anything for you? Yeah, maybe, I would say, yes. <laughs> I'm I'm hearing something here. Would you uh, give it a go, then? Well, right now. This seems to be your moment. I think I would get a black eye. <laughs> Will he? Um, No, but it, it, I don't think I'd like it very much. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife, To live together according to God's law in the holy estate of matrimony, wilt thou love her, comfort her, honour and keep her, in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live. They actually do look in love. It's not just for show, or for the monarchy, or it's they do love each other. Bedankt for Uberzook. <laughs> Ah, do you know Dutch? I don't het thought de the bottom of a receipt one time. En <laughs> je saw it on the bottom of a receipt. Ja, yeah, it, it was a Dutch receipt from a Dutch person. A... Ja, Prins William en Kate. Ze zijn dus getrouwd. Maar als je de beelden ziet, dan zag het er toch wat afstandelijk uit, was onze indruk. Ze straalden toch nauwelijks in die kuss op het balkon. Ja, mager. Angel Nederlof en Saak Vanal, vonden jullie dat ook? Nou, nee. ja, Het ziet er aan de buitenkant een beetje kort en kordaat uit. Zoals de verslaggevers er ook al samenvatten op de, op de televisie. Maar dat is maar de buitenkant. Want wanneer je heel goed bestudeert, dan zie je eigenlijk dat er een subtiele emotionele beweging plaatsvindt. Ik weet niet of je zelf heel goed gekeken hebt, maar je kunt kijken. Na die kus zie je hem een beetje blozen. Je ziet hem wat afstand nemen. Zij begint een beetje te lachen. En de tweede kus, dat wordt een meer... Ja, wat gereserveerd, voorzichtig, maar een beetje een authentiek moment. Jullie ja. zijn uh, van het boek, jullie hebben het boek Verdiep je relatie geschreven. Sjaak Vaanen, ja, ik zag graag gewoon wegkijken, wegdraaien. Dan dacht ik, ja, maar dat doe je toch niet, bij die kus. Ja, ja, bij, bij die kus bedoel je. Ja. Ja, ja, we zijn... Ja, we zijn. Uh, ja, maar goed, we zien wel progressie. Laat ik het zo zeggen. <laughs> nou, He? dat Als mag je... ook wel na negen je... jaar. <laughs> ja, oké. Okay. Maar er staan ook uh, de halve wereld uh, is aanwezig. Uh, ja, is okay. dat het? Dus ja, dat is er ook al wat hè. Die enorme druk? Ja, ja, dat denk ik wel. Kijk, deze mensen zitten natuurlijk in een rol. En uh, rolgedrag, dat is natuurlijk toch altijd lastig te hanteren. Uh, wil je een intieme relatie uh, voor elkaar krijgen? En uh, zeker op dat soort momenten. Dus ja, wij zijn wel hoopvol eigenlijk. Want we vonden die ja, tweede zeker. kus toch al wat meer beweging in zitten dan die eerste kus. En ook uh, zoals hij daarna een klein beetje afstand nam en een beetje moest lachen, had dat toch zoiets van, nou, dat hebben we toch maar gedaan. Ja, ja. ja ze waren dapper, geloof ik. <lacht> ah, ze waren eigenlijk heel dapper. En ja, die zenuwen, nee, dus dat ook heel veel druk op. Nou ja, goed, nu zijn ze getrouwd. Ze zijn al negen jaar bij elkaar. Hoe hou je het nog leuk na het huwelijk? Nou, kijk, wat je kunt doen is uh, oprecht gewoon delen wat er in je omgaat. Daardoor kun je telkens opnieuw een levendige uitwisseling ook tot stand brengen. Hè? Ja. Daardoor blijft die partner, die unieke man of vrouw... die je buurman of je buurvrouw nou net niet is. Nee. Wanneer je die toelaat tot je binnenwereld... en opzoek voor overleg, hè, voor allerlei situaties... geeft dat een hele in, intieme, unieke band. Zijn jullie ook een stel... Ja, ja, we zijn uh, man en vrouw. Ja, en en ook al 26 uh, jaar samen. Maar dat lijkt me ja, we dus... We weten waar we het over hebben. En Zoals anders ik... halen jullie gewoon jullie eigen handboek erbij. <laughs> nou, we haalden onze eerste kus terug. <laughs> ja, is het. Dat zo? Was wel iets spontaner dan deze, maar daar was ook verder niemand bij. Dus was dat geldt ook, ook enorm. Nou, wat zijn concrete tips? Ja, nou eigenlijk, um, um, heel toepasselijk is denk ik val uit je rol. Wat dus, dat? dus het is ook te hopen voor die Kate en William... dat ze niet thuis ook de prins en de prinses tegenover elkaar op moeten houden. Nou, ik dacht wel toen die deuren dicht gingen, eh, ja. nu gaan ze los. Ja, ja, ja, ja. Ja, Ja, maar toen moesten ze nog wat andere dingen doen, denk ik. Maar als ik hoop dat het ze ook gegund wordt. Hè, dat ze intieme momenten kunnen hebben met z'n tweeën... zonder dat ze uh, gestoord worden en zonder dat anderen op hun letten. Want blijkt toch altijd als, als anderen op je letten... dat mensen ja, wat verstijven en in een soort rolgedrag gaan. En dat zien we ook aan cliënten van ons. Dan blijft de directeur thuis ook de directeur... Dan blijft de psycholoog thuis ook de psycholoog. Nee, en dat, gaat is dan niet maar door. nee dat gaat niet goed. De en in ons al eerst twee relatie-therapeuten. Ja, beroepsdeformatie ten top ja, natuurlijk. Precies. Nee, maar als je maar voldoende momenten hebt om te praten... over wat je werkelijk bezighoudt, ja. dan uh, komt dat het mij wel goed. Als zij die Tijd ook creëren met elkaar. En, en dat is ook ons programma, hè? Het programma Verdiep je relatie. Zegt van nou, plan nou momenten, <lacht> plan ze gewoon. Het het genoeg is om met elkaar door te praten. Dank jullie wel, Angela Nederlof en Sjaak Vanen. En wij zijn aan het einde gekomen van Avondspits. Zometeen, brand met boeken. Ik wens u een heel fijn weekend en een mooie koninginag. Dag. Voor Bakker Nederland. omroep WML.